Ik loop overal waar ik naartoe ga, overal loop ik met een, met mijn zwarte, met mijn zonnebril, dus met beschermingsbril. Alleen tegen mijn vrouw, dan, dan hoef ik dat niet te doen, maar thuis, maar overal waar ik ben, altijd zo. En nu doe ik hem, ook mijn bril, maar gewoon een leesbril doe ik weg. Dan heb ik het gevoel net of het scherp, alles scherp is, maar dus zo is het goed. Tegen jullie hoef ik mij niet te verbergen. Maar van buiten wil ik niet dat ik mij verberg. Maar ik heb wel nodig. Ja, dan kan ik steeds blijven werken. Uh, wij, die, de, wij leren in de laatste zogeren, ook in deze zogeren, lessen. Over de, over de gmartikoen. De algemene gmartikoen. Maar wij weten dat er komt geen... geen een um, algemene gmaartikun voordat, alvorens, de individuele gmaartikuns zullen volbracht uh, for, worden. Dus niemand kan in het geestelijke, dus niemand kan in het ware, ware bestaan, in de ware realiteit, voor een dubbeltje in de eerste rij komen te zitten. Hier moet je werken, verdien jij dan wel, dat kan niet anders. En natuurlijk dat door de schoed, door de verdiensten van de vroegere, vroegere rechtvaardigen, zoals wij dat leren, kunnen we sneller gaan. Ja, dan hebben we die zielen die ons kunnen helpen. Alleen we moeten weten op welke manier hoe de mens is samengesteld, het innerlijke daarvan, om zo snel mogelijk te komen tot zijn persoonlijke marticoon. En ik wil het nu belichten vanuit, vanuit een bepaald aspect dat het ook aangrijpbaar aan, is, dat het uh, niet alleen ook wel in sfeer rood, maar toch een beetje anders is dat dit voor ons treffend is, dat wij weten hoe dat, hoe de schepper heeft de wereld geschapen, ook nog uh, vanuit de Torah gezien. Um, wij weten dat er de Torah vertelt over één ziel. En tegelijkertijd ook in het algemeen. Algemeen aspect en het bijzondere aspect. Ja? Dus, er zijn, we hebben geleerd dat Noach, die had drie zonen. En de Torah vertelt ons niet alleen het algemeen verhaal van drie zonen, die de stamhoofden zullen zijn van drie soorten mensen hier op aarde. Goed opletten wat ik zeg. Dus... Van Shem komt de geestelijke mens in het algemene aspect. Dus de mens die blijft waar, waar, de, waar de drijfveer van zijn leven is om tot dwegoed, tot samenvloeiing te komen met de schepper. Dat is Shem. Dat is één soort. Uh, Mensen en mensen zeggen dat categorie betekent de zielen, niet in, van de zielen, natuurlijk die bekleed worden in het lichaam, in het, het algemene aspect, nu spreken we. Eigenlijk, kabala we spreken niet in het algemene aspect, maar ik wil het ook eerst in het algemene zeggen, dat het makkelijker zal ook ons zijn om het te begrijpen wat ik wil vertellen. Dat is de Shem, de geestelijke man. In het algemeen aspect. En dat was de naam Shem. een van de zonen. En die Shem. Uh, eigenlijk. Daar vandaan, Daar komen dan. Wat men noemt. Joden. Dat ja, is de zielen die dan. Van hem door ze komen. Joden. Dat betekent. Een categorie. In het algemeen kan je ook zeggen. en, en, en Zo'n zielen die dan. Uh, streven naar eenheid, dat is hun hoogste streven. Daarvoor, dat is hun uh, levensdoel. Hoe komt het straks? Zullen we dat alles zien? Goed, hoe dat in elkaar zit, want alles zit in een mens. Drie, drie zonen betekent, drie delen van de parzof. Ja of niet? De Shem, shem dus die geestelijke man, zoals men dat noemt, is het hoofd van de partsoef. In het hoofd hebben we alleen maar gedachten, ja, geestelijk. Ook in de partsoef van de hele mensheid. Het lichaam van, de, van het lichaam van de hele mensheid, of de tweede zoon, is Jafet. Jafet is betekent fijn, schoonheid. Jafet, goed opletten wat ik probeer te zeggen, stap voor stap, is bijzonder belangrijk. Is. Ons werk zal helemaal smaak krijgen, ook als wij het begrepen, zullen wij veel vooruit, sneller vooruit gaan. De schepper wilde ook dat de tweede zoon zou zijn, niet alleen één zoon die alleen maar het geestelijke nastrijft. Let op, goed opletten. Maar hij wilde nog een andere zoon hebben in de wereld brengen. Dus een andere type mens dan alleen maar het geestelijke, geestelijke, geestelijke. Streven alleen maar naar het geestelijke. Want alle, het moest de hele schepping moest, de hele mensheid moest ook een lichaam hebben en niet alleen het hoofd naar die de tiensvirot. De schepperschip, dus de mensheid naar de tiensvirot. Dus moesten ook zeven moesten ook het lichaam moest komen, en dat lichaam, belichaming van het lichaam van de partsoef, dat is de javet, dat is de Griek, ja, noemen we dat Griek, betekent, in het algemene woord, dus wij gebruiken die woorden zoals Jood, betekent die, die schrijft die naar het geestelijke. En Griek, dat is dan, komt van Grieken natuurlijk, maar dan, omdat zij hebben dat geïntroduceerd aan de wereld. Maar betekent dus alle, de hele westerse wereld. De mens, het is the, die dan. Wat is dan de, de rol van de Griek? Het is natuurlijk ook in de een partsoef, in de een mens. Alles zit in één mens. Maar wat is dan de rol van de Griek in de schepping? De schepper wilde niet alleen dat de mens alleen maar geestelijk zit, alleen maar de te leren, etc. Hij wilde pracht brengen in deze wereld. Dat is ook een onderdeel van de glorie van Hashem. Is de pracht, rijkdom en pracht, dat wilde hij over laten brengen door een Griek, betekent een culturele mens. Een mens die cultuur brengt in de wereld en um, schoonheid, technieken, Eigenlijk filosofie, dat soort dingen, dat het allemaal allemaal heeft die daarvoor speciale zielen, zielen, veel, veel, daarom is het zo veel variaties van vele volkeren die dan behoren tot wat men noemt Griek. Ja? De dus zeventig volkeren, zeven maal tien, het lichaam, heilige, heiligheid die hij dan in het lichaam is, waardoor zij moeten zich ook uiten, zij de Griek dus uit zichzelf, het goddelijke, hij, hij uit dat door zijn lichaam. Daarom zijn allerlei sculpturen, ja. beeldhouderij, beeld, ja. beeldhoudkunsten uh, en, en, en schilderkunsten, etcetera. beeldende kunsten en sculpturen. Zelf. Alles is geweldig. Het, want dat was ook van dat is ook de uiting van het goddelijke door de Griek hier in deze wereld want de, de schepper wilde graag dat het hier een leven zal opgebouwd worden hier dat vol van glorie zal zijn ja, van theaters kunsten technieken, mobieltjes alles is, is geweldig ook bijvoorbeeld de, de westerse wereld wat Geweldig heeft opgebouwd. Dat is ook allemaal Griekse, Griek, de Griek, die uh, in de wereld is, maar ook, de, de part, ook het lichaam in de partsoef in elke mens. Is die tweede mens, dat is dan de jafet, in de mens, is het lichaam van de partsoef, de zeven, de, het lichaam van de partsoef. Dus, lichaam, nog een keer, welke lichaam? Dat is dan eigenlijk Hagat. Let op. Had ik eerst gezegd: zeven, zeven volkeren. Nee, het is Hagat. Geset Goratje Dat is de Javet. Dus het middelstuk. Tussen het hoofd en uh, dat onderstel. Ik, en wij noemen dat gewoon Griek. Ja? Uh, dus alles breng je dan door zijn lichaam. Dat is zijn eigenschap. Dat is wat we zien ook in Grieken, dat zij hadden veel aandacht voor het lichaam, etc. Alles is belangrijk, dat is ook goed. Want het zo komt van hun aard, zoals so zij moeten het uitdragen in deze wereld. Iets bijzonders wat ik wil nu straks vertellen. Dat is in het algemeen. En het derde onderstel, wie is dan vanaf de nehim? Dat is gam. dat is de onderste, de laatste zon met die, die zonde die we, zoals wij zien dat hij had gepleegd etc. cetera hij strikt noodzakelijk in deze wereld die ham is bijzonder belangrijk zonder ham is er geen neem daarom is hij zo koppig en daarom is hij zo uh, tegenstribbelig omdat zijn kilim zijn zware kilim, zware wensen. Ja, van de eh, nehim, net zo goede je zoot en mal goed. Zijn de zwaarste wensen. En dat is de wereld van passie. Dat is daar, daar, dat is dan gebracht aan deze wereld, het gevoel voor passie. En dan kunnen we zeggen, nou een westerling kan zeggen, nou wat heb ik aan de passie? Ook jood kan zeggen, wat heb ik aan de passie? jood zegt, ik wil alles met mijn verstand doen. In deze wereld, maar natuurlijk ook in het bijzondere, wanneer die drie in één mens zijn. Ja, drie mensen zijn in één mens. En elk mens heeft in zichzelf die drie mensen. Jood is het hoofd van elke mens. De kracht van Jood in de mens. Het lichaam, dus Ghagat, Ghesset, Goratjeveret, dat is dat is het Griek in elke mens. En dat net zo god je zot, de dat is dan die. Kijk, wie zijn dat fysiek? Kijk, ik wil niet aanwijzen wie, maar ik zeg het. Nee, het is weer goed. Kijk, bijvoorbeeld Afrika. Oosten. Het hele oosten. En Arabieren ook, dat is, uh, no. wat is het, wat is daar verkeerd Allemaal nodig is. Goed opletten wat ik straks vertel. Want als wat ik straks vertel, wil vertellen, wie dat, die drie in zichzelf niet ontwikkelt, kan niet komen tot de Gmartikoen. Die derde, derde noem ik neger. Ja, dat bedoel ik niet naar ras, daarom zeg ik alleen neger, omdat mal goed is ook zwart, ja? maar het heeft ook absoluut niets met, met, met kleur te maken, alleen maar dat krachtig dat jij begrijpt wat ik bedoel. Die, dat bedoel ik dan de onderste onder nehim, noem ik dan neger, die brengt in de wereld passie en passie is bijzonder belangrijk. Zonder passie, de wereld, de, de, de, de schepper wilde graag passie introduceren ook in deze wereld. Hoe kan dan, hoe kunnen wij dan, let op, zeer diep, hoe kunnen wij dan, hoe kan dan iemand zijn Nehim corrigeren zonder passie? Kan, zonder passie kan je niet corrigeren Nehim. Nehim kan je niet corrigeren. Alleen met verstand kan je dat niet. Alleen met het hoofd kan je dat niet. Kom je niet uit. Je kan daar niet binnenkomen. In die kilim. Dat zware kilim van Nehim. Net zo goed is zo. Dat is de rol van die gam. En ik noem het gewoon met een woord neger. Wat brengen ze in deze wereld? Als in het algemeen. Normaal spreek ik niet in algemeen. Wat brengen ze in deze wereld? Passie. Beweeglijkheid. Ja, die... Uh, op de allerlei manieren ze brengen dat in de wereld en het is geweldig. Wie kan zo'n wie kan zo'n zwingen zo als, als, als een Neger? Je kan als ja vind je ergens een Jood die kan zo'n zwingen? Bovendien, ik weet niet hoe, maar ja, maar ook een Griek weet je dat? Ook kan wel natuurlijk, maar allemaal leren ze weer swingen van die ham, die kan er goed swingen, of zeggen so you know, dat uh, die dat so you know, wat men danst, so you know, zeggen dat zo'n so, zo'n so, zo'n so met handen, zo'n so met voetjes, met so zo'n op de vloer, break, Breakdance, breakdance ook oh, break of jazz, nou als ik welke like jazz dan ook. Als een Nederlander doet jazz of een Rus doet jazz, dan okay, zeg het is mooi, geweldig, mooi aangeleerd. Well, mooi aangeleerd. Maar als je ziet, zo een Neger ik was zelf in jazz, uh, nog steeds, uh, als ik hoor jazz dan ben ik verloren. Daarom heb ik geen enkele plaat of, thuis van of, jazz. Want als ik hoor jazz. Uh, Miles Davis of dat soort dingen, of dat is oh, geweldig. Geweldig, <fillet> geniet ik enorm. Jazz, niet pop. Pop, niet, maar jazz is. Maar kijk nou naar de Negers. Een trompetist, die denken dat ze allemaal oefenen. ze moeten ergens optreden, dan pak je dan een trompet. En eventjes, een paar dagen, een beetje zo... zo hij, is al, hij speelt al trompet. Nee, natuurlijk. Dus, ik bedoel niet dat zij blijven zo... So, het zit in de aard van de Jazz en allerlei dat swingende... Hele passie. En zonder passie is ook geen leven. Eigenlijk. Ik naar alle... Die passie is geïntroduceerd. is... te danken in de mens. En in de mensheid aan de neger. Hoe kan, hoe kan men dat gebruiken? Hoe kan dan dat hoe kan bijvoorbeeld jood of jood in de mens, hoe kan je dan passie gebruiken? Oeh, geweldig! De schepper wil graag dat een jood passie gebruikt in zijn toewijding aan de schepper. Ja? hij moet een passie, niet moet met zijn verstand alleen, dan taal moet leren van. Als van dat komt dat, en dan logische beredeneringen, uh, red, red, nee, dat ook nog belangrijk, maar daarbij moet ook nog komen de passie. De passie voor het heilige, anders kom je niet uit, omdat de passie brengt jou, stelt de mens in, of de mensheid ook, in staat om door te breken door die, die koppige kilim, volkeren, Kelim in de mens. En in de mensheid van de Nehem. Net zo goed die is zoet En maar goed. En Griek heeft ook passie nodig. Ja? Griek ook in de kunsten en alles. Heb je ook de we passie. Dankzij de neger. Ik, ik gebruik alleen een woord. Alleen treffend woord. Alleen neger. Het zijn ook Aziaten. Kijk nou bijvoorbeeld naar Indië, of daar andere dingen. Een enorme, het doet er niet toe, maar het is wel, het is wel geweldige dingen wat passie betreft. Kijk, moet je zo zien: er zijn drie zonen en niet meer. Er zijn drie zonen gegeven, lot op, drie zonen gegeven aan de mensheid. <coughs> Goed, kijk, als je hier zit, moet je ja zeggen. Ik zeg het ja, nee kan je zeggen als je dan vertrekt hier. Na de kan je zeggen nee of maar hier moet je proberen ja te zeggen, want ik spreek niet uit myself zelf Dus in India en Azië-Azië horen ook bij de bij de zielen, soort van ham. Moet je zo zien, er bestaat zoiets so iets, uh, zo'n zijn wel alle wetenschappers die dan proberen dan ook uh, na te gaan, wie waar zijn gebleven die tien verloren stammen van Israël. Ja? En allerlei, allerlei onderzoeken worden gehouden. Uh, er zijn ook meningen, ook in, in Japan zelf, dat zij, sommige, zijn Japaners ook, ook, onderzoekers, die zeggen ook, wij zijn een van de, van de tien stammen van het Joodse volk, van die, die dus dat verstrooid werden. En dan, zij vermengden zich daar met de, met de inborlingen, ja, met die, En... Dat werden de Japanners Natuurlijk, men wil natuurlijk vooruitgang, dat hun, hun... hun... ja, hun etc. Men wil dat natuurlijk koppelen aan het... Jood, Joodse... Zijn, zijn... Maar het kan zijn, wie weet het, Maar het interesseert ons niet. Kijk, uh, Tibet. Tibet, Tibetans. Tibet, ja. Ook dat men zegt, ook dat het een van de verloren... En zij weten ook een van de, natuurlijk is het al zo ver. Het is dus een van de verloren stammen, die kwam daar naar China, daar naartoe. En zij ook natuurlijk, daar, ze hebben daar ondergaan, ondergingen ze daar allerlei mutaties, et cetera. En dan zijn ze zij daar, hoe kan je dat anders plaatsen dan opeens ergens daar. Want alles komt van Avram. Ja, Abraham heeft al die vrouwen gehad bedoel ik, vrouwen die van allerlei prinsessen, en die stuurden heel lang uit naar hun eigen land, om iets te bewaren, dat iets alleen maar eh, zijn leen zal als Jood zijn, zal uh, blijven uh, uitdragen. Want alle drie waren nodig, daarom Abraham heeft ook dat gedaan. Dus alle drie delen van de parsoef, van de mensheid, zijn belangrijk. Oké, okay, dan is het, gaan we zo, oké, okay, dat is eventjes over in het algemeen aspect, over de volkeren, hoe die zijn verdeeld. Maar er zijn, geen, er zijn niet meer dan drie soorten uh, zo, uh, mensen die hier op paarden lopen. Alles komt van nog. Okay. Later kan je dan dat denk je denkt, maar probeert te kijken wat ik vertelde jou. Alle volkeren, Aziaten, alles, alles valt onder die drie zonen. En nu in het bijzondere aspect. Want dat is voor ons belangrijk. En niet volkeren kijken over de, de demografie of de alleen volkeren. Uh, over volkeren spreken, want het helpt ons absoluut niet. Je ziet, dan begin direct de tweespalt. Twee, twee right? Dan gaan we direct men denken dat ik spreek over uh, de aardse uh, dingen, en dan natuurlijk het heeft ik geen zin meer. Maar al die drie zonen zitten dus in elke mens. Want er is niets in het algemeen wat niet in het bijzonder is. Ja of Wat betekent dat? Wat houdt het in? Dat het elk, dat elke hoofd en hoofd in elke mens is, doet er in toe van, van welk volk is hij, he, het hoofd van de mens is Jood. Iedereen begrijpt het? En het gagat van de mens is Griek. En, de, en het Nehem van de mens is Neger of gam, of Ham, dus uh, alle drie krachten, die zijn in elke mens aanwezig, alleen, natuurlijk, als het een hebreer is, ik zeg Jood, die echt de oorsprong van de ziel Joods is, dan natuurlijk, alle drie moet hij in zichzelf ontwikkelen, alle drie, en jood van een jood, en griek van een jood, en een neger van een jood, maar allemaal onder het paraplu van jood zijn. Duidelijk, dus onder het paraplu van het geestelijke. je dat begrepen? Hoe? Hoe kan je dat doen? In zijn hoofd is hij jood, ja? jood van jood. Dus in het hoofd is hij bezig met uh, het geestelijke Torah leren, het geestelijke uitdragen, dus eh, samenvloeien streven naar het samenvloeien met de Schepper met zijn hoofd met zijn ideeën, met zijn toewijding etcetera. met zijn Griek Jood met zijn middenstuk, met zijn Hagad. Wat, wat is nodig dan voor een Jood zijn Griek de Griek die hij moet ontwikkelen Hagad van een Jood hij brengt schoonheid in zijn dienst aan Hashem. Hij gaat mooie kleding, tafelkleed opleggen op zijn, op, zijn, op zijn tafel. Hij gaat mooie zilveren uh, bekertjes kopen. Allerlei dingen die, die hij doet om, de, om het verfraaien, om mooi te maken zijn leven. Eigenlijk. 100% goed. Een mens, moet niet, een mens moet niet opzettelijk willen arm blijven. Want dat is, dat is zonde. Als een mens arm is, door al zijn uh, pogingen om, om uit te komen, dan is het een andere zaak. Rabbi Eliezer was een grote Rabbi Eliezer. Hij kon niet uitkomen. Hij was de grootste van de generatie. Was hij was een van de grootste ooit. Maar hij was altijd altijd arm. Want hij wilde geen baantje hebben bij een rabbinat. Hij wilde niet een baantje bij een rabbinat. Want dan zullen zij hem laten vertellen. Zij zullen hem dan een poepje laten ruiken. ze zullen hem vertellen hoe hij moet. Hoe hij moet de Torah aan hem vertellen. Hele. Toen ik bij de Joodse hier bij de Portugese synagoge geweest was. In enkele jaren jaar of vijf, toen praten ze met ze met die die dus die leiden, die hoofden van de gemeente, praten ze met mij of ik rabbi wil daar zijn. Natuurlijk is het aantrekkelijk. Maar waarom? Omdat ze hebben toch wel iets te maken. Ze willen graag kabalen. zo. willen ze dat ik daar ook of ik daar interesse heb. Want ze hebben niemand daar. Ja, ze, al die paar rabbis die ze daar hebben, die, die, die verstaan geen, geen woord van de Torah. Hebben, ze kunnen gewoon vo goed, goed voorlezen. Dat hebben ze aangeleerd, maar ze begrepen geen woorden wat, wat daar staat. Weet je? Alle, allemaal daar. We hebben, over, over weet ik veel. Dus, dus, wat, dus ze wilden graag dat ik dan toen, want ik toen eh, droeg ik eh, keppel, keppel en, en hoed en alles. Het was gelijk ook op, allemaal op die traditioneel beeld, en dan wilden ze dat. Maar toen had ik gezegd, ik had gezegd, ik zou graag dat willen doen. Graag, ik wilde graag dat eens doen. Maar wat ik wil vertellen, zij willen niet horen. En wat we, zij willen horen, wil ik niet vertellen. Nou, dan was het, dat, dat is wat ik had gezegd. Dat was genoeg. Dan, dan begrepen ze dat, dat, ik zal mee, dat ik zal niet op hun fluit, fluit gaan zeggen. Ga spelen, dat ik met hen geen compromis geen, uh, ga, want ik kan niet, uh, dat het niet. Eigenlijk, daar moet je altijd compromis sluiten met politiek spelen, maar in het geestelijke is geen politiek. Moet je wel spelen met Sitter, met de achter alleen, maar niet, niet met de mens. Iedereen begrijpt het? Dus wat een doet dan met de Griek, met, de met het Hagat van zichzelf, die geeft cachet, die geeft dan aan hem pracht, aan zijn dienst, Deelig. dat is nodig, wat heeft dan een jood aan zijn aan zijn neger, aan zijn nehem, passie, de passie in zijn in zijn aan de schepper, Deelig. om te vechten tegen de citra agra, om met de passie, zonder de passie komt geen overwinning, Kijk naar, de, naar Jacob, welke passie was het met die, Jacob heeft die aan de dag gebracht. Kijk nou welke passie had Abraham, om, jou, om je eigen zoon, enige zoon uh, te geven uh, aan Hashem als offer. Is dat geen passie. Dat kon hij niet doen zonder Nehiem aan te spreken. Zijn eigen Nehiem aan te spreken. Dus, iedereen begrijpt het. Beproevingen komen alleen door die passie. De mens kan niet, niet eh, nehem binnenkomen zonder de passie. Dus dan gebruik je ook jouw neger. Als jood gebruik je ook nehem. Die passie gebruik je dan ook. En nu even kijken naar een jood. Als een jood alleen wil jood blijven. Ja? En kijk naar anderen, dat zijn goïm. Zal hij komen tot zijn vervulling? Je? Als hij zijn Nehim niet wil gebruiken, Nehim, zijn Griek wil hij niet eh, ontwikkelen. Maar elke week eet hij precies hetzelfde: hetzelfde tjolond, hetzelfde aardappelen, met, met weet ik veel. allezelfde hetzelfde eten ze zo'n 3000 jaar allemaal hetzelfde. En hij, wil niet, hij wil niet iets anders. Ja, wil alleen maar, of wil alleen maar in het dat, in dat zwarte, in het zwarte, in het zwarte, op het wrak lopen. Het is allemaal niet, niet meer van deze thee. Ik een zwarte hoed. Alleen dat, waarom niet? Kijk nou naar een Griek. Die veel mooie Griekse. Dus allerlei mooie kleding. Uh, andere kleurtjes, et cetera. Nee, dan zeggen ze, nee, rood is niet goed kleur. De mens moet niet gaan rood aangekleed worden. Waarom? Het, is, het past niet, het is niet... Het is niet betamelijk om uh, met een rood jurk uh, te lopen, of een rood, kijk mijn vrouw, wat ze wil, mag ze wel hebben. Nee, look, waarom? Het is Griek in de mens. Je moet alles laten doen aan de Griek in de mens. Ook in de jood moet allemaal doen, ontwikkelen zijn Griek zijn, maar dan onder het paraplu, paraplu van zijn jood zijn. Begrijp je? Want dan is zijn, dat is zijn ziel. Daarmee kan zij het. Het, het meeste dienen aan de schepper. Begrijpt u dat Dus alle drie dus met andere woorden ook in het algemeen gesproken. Als een jood gaat kijken naar die negers, of aan die anderen die dan van de nehim zijn, en die gaat kijken neerbuigend over hen, dan komt die nergens naartoe. Dan doet die geen dienst aan de schepper. Dat moet moeten mens overwinnen. Iedereen begrijpt dat? Dat wilde ik ook aan de Joodse gemeente, aan Joden ook bijbrengen. Niet assimileren, dat is iedereen, begrijpt, iedereen zij begrijpt. Zij denken dat ik dan direct, hij ah, die gaat assimileren. Kijk, uh, herinnert u je nog, dat was nog hier in Israël, Israël was hier, uh, die een toneelstuk had gemaakt over Ramchal. Ja, dat is erg mooi, dat is in Israël. Er wordt nieuw opgevoerd, wel een stuk of 20, 25 voorstellingen. En hij is, paar, ja, ik heb jullie verteld, hij is nu in Nederland. En een maand, twee maanden geleden heeft hij ook een film gemaakt, een, een documentaire over Ram en hem. En ook bij mij was het een beetje gefilmd, okay, een beetje. Maar het was vorig jaar, was het ook een jaar van Ram en hij wilde, hij, or, zij organiseerden in Padua, in de plaats waar, de, waar hij leefde, of geboren was, Ramchal. En in Jeruzalem, zij organiseerden de congressen over Ramchal. En zij wilden ook ook het instituut Ramchal in, in Jeruzalem. Maar zij wilden ook in Amsterdam, omdat hij leefde in Amsterdam hij schreef boeken. Zij wilden ook in Amsterdam een congres houden. Dan richtten zij zich tot de Joodse gemeente. Hier, en zij ze zeiden, hier zit iemand die weet veel van Ramchal en die, ja, over mij. Begrijpt u, want mijn taak was inderdaad, wat niet zoets Ramchal, dat vonkje van Ramchal heb ik vervuld. Want ik moest hier een groep opzetten, kabbalah-groep, wat Ramchal niet gedaan had. Dus dan had ik ook niet een een vonkje van de ziel van Ramchal heb ik het vervuld. Het is nu niet meer, heb ik, het is van mij weg. Nu. Maar ik had het moeten doen. Heel Al mijn weg moest ik het allemaal afleggen naar Amsterdam om dat te doen. Nu ben ik klaar. Nu is mijn leraar niet, niet Ramchal. Het is, het is afgelopen, want Ramchal is ook de leerling van Ari. En ik ben ook leerling van Ari. Nu ben ik vrij van Ramchal. Maar die mensen dus hadden gevraagd de Joodse gemeente van, zij zetten dat het centrum voor de Oriante Kabbala met Michael Portnar zij zullen meedoen en hij zal daar een grote, een, een belangrijke lezing zal geven. Zij dachten zoiets. Weet u wat de gemeen, Joodse gemeente had gezegd? Antwoord, het antwoord. Nee. Waarom nee? Is meneer Portner dan niet geschikt om kabalen te geven? Nee, dat hadden ze niet gezegd. Maar één ding hadden ze gezegd. Eén bezwaar was het. Dat hadden ze in drie woorden hem gezegd. Hij onderweest Kabbalah aan de Goim. Dat ik leer, leer Kabbala, de Goim, De niet-Joden leren Kabbalah. Dat was, uh, dat was het verwijt dat aan mij gegeven wordt. Niet dat ik niet ken Kabbalah, want niemand hier heeft verstand van al, uh, al het Joodse Nederland. Niemand snapt. en Zelfs een, voor een voor, voor een minimale minimum wat er Kabbalah is. Geen één van hen. Duidelijk. Ik kan opgaan, ik kan staan tegenover de hele Joodse gemeente, niet alleen hier, in heel Europa. Laat staan iemand, laten we even kijken wie wel van boven is geroepen om Kabbalah te geven. Nee, niemand komt. Zie je dat? Niemand zegt dat ja, ik niet weet of hij weet het niet of dat. Nee. Hij geeft Kabbalah aan Goyim. En ze begrijpen dat niet, dat dat is misschien mijn enige verdienste in mijn leven Dat ik mag dat doen. Want wat doe ik daarmee? Ik ga ook mijn eigen Griek ja, en mijn eigen neger ga ik daarmee ontwikkelen. daarmee. Anders zou ik dan zitten ook weer met, met het hoedje op mijn hoofd. ...en denken dat ik heilig zo heilig ben, begrijp je... ...met een zwarte pak jullie hebben dat... ...een keertje heb ik naar jullie toegestuurd... Dat ...een keertje prachtig, prachtig ...hoe ik dan uh, bij een trouwpartij in Amsterdam... ...in het Portugese school... ...toen heb ik dat allemaal... ...ik kon het pra, trouwpartij... ...ik kon het in het Hebrauws, in het Aramees... ...kon ik dat allemaal... ...allerlei papieren kon ik dan allemaal... ...weet het, lezen, voorlezen... ...prachtig en geld betalen kreeg ik erg goed... En, verdien je goed en heb je veel respect. Waarom doe je dat niet? Omdat jij wil redding Niet respect van de mens, maar reading. Dat is eventjes dat jullie begrepen dat het niet alleen praat in wat ik zeg, maar dat het we doen ook. Dus, we hebben gesproken dus over Jood. Als Jood die drie in zichzelf niet ontwikkelt, ook passie niet dan komt die niet uit, dan verkrijgt die geen reding, en dan dient die de schepper niet. Duidelijk, als die alleen maar Jood wil zijn, en niet ontwikkelen in zichzelf die andere twee, dan forget it. En nu komen we naar de Griek dus een gagad. in het algemeen, de ziel, die mens, die heeft Haggad. Laten we zeggen, uh, niet alleen Thassus, want hij is ook van... Uh, van nationaliteit is hij dus van, de, van Griekse maar, maar ook Henk en alle anderen van die hier zitten. Jullie zijn de gagat van de mensheid. Dus met alle gevolgen van die. Wat moet jij doen? Jij moet, wat, hoe moet het een Griek doen? Dus jullie zijn allemaal Grieken, als het ware, in dit opzicht. Jullie moeten alle drie, part drie delen van jouw partsoef ontwikkelen uh, in jezelf. Dus Jood ontwikkelen in jezelf, dat is jouw hoofd. En jouw uh, neger ontwikkelen. We hebben ook een paar mensen die ook van uh, Nehim zijn. Ja, die komen niet op de lessen, maar die ook van Nehim zijn. Ondanks het feit dat zij hier geboren zijn. Dat zijn helemaal Nederlanders. Wij zijn allemaal Nederlanders. Maar ik bedoel, qua, qua aard van de ziel. Zij moeten het doen, wat straks zal ik vertellen, zij moeten het wel ontwikkelen in zichzelf, Griek en Jood. Iedereen begrijpt? Daarmee word je vol, daarmee verkrijg je heelheid. En dat is dit. Jouw eigen Dus hoe moet je dat doen als, als Nederlander, als, bedoel, als Hollander, als iemand die, die of, bedoel, de ziel heeft van Gagat. Ja, een christen. Of de, de, de. Dus, hoe moet je het doen? Jij moet ontwikkelen jouw hoofd als Jood. En dat zien we ook in het christendom terug. Dat de basis, ja, de basis, de grondslag, is het Oude Testament, ja, de Torah. Dus, dan zie je dat ik ook niet ik iets vertel wat niet, wat niet is. Want ook het hoofd van een christen zelfs is Jood en... Josje is jood, het hoofd boven elke christen is jood. Iedereen begrijpt je wat ik bedoel, innerlijk, hoe dat zit in elkaar. Het hoofd van elke christen is jood, dat klopt absoluut. Omdat het betekent niet het jood van buiten, maar de jood zelf in de mens is dan de, de, uh, hoofd, het hoofd van de partsoef van een Griek. Oké? Okay? Maar ook het hoofd van, ook het, de Jood van een, van een Griek moet wel van de aard zijn, niet als Jood, als Jood, de echte Jood, maar als Griek. Iedereen begrijpt het? Dus niet dat jij tot Jood gaat, dat iemand gaat Jood worden, maar jij moet wel Jood ontvangen in jouw Hoedanigheid in jouw hoofdkwaliteit van Griek. Dat is jouw doel. Dat is de bestemming. Waarom anders zou je niet als Griek geboren worden? Waarom moet je als Griek geboren worden? Moet je dan uh, uh, tot Jood gepromoveerd worden, terwijl het niet jouw ziel is? Je moet wel Jood in jezelf ontwikkelen op de gronden van de Griek. Eigenlijk. Wat betekent dat? Dat jij gaat, je hoofd betekent jouw jou streven naar het geestelijke. Dan moet je streven naar het geestelijke ook doen als Griek. Je moet het schoonheid daarbij doen. Je moet kijken naar nou, hoe ik nou bijvoorbeeld in de kerk, hoe mooie muziek daarbij, orgel komt, allerlei andere dingen, ja, koor, etcetera. Ja. Dat allemaal. So, so, dus, maar dan moet je dat doen op jouw manier. Maar wel, wel, je moet je in jezelf ontwikkelen. En wat moet je hebben van de neger? Passie. Van de neger in jezelf, dus van jouw nehem moet je passie hebben. Passie voor elk onderdeel van jouw partsoef. Maar passie in, zowel in het geestelijke wat je doet, als in jouw streven van. De schoonheid in jouw lichaam. Ook dienen met jouw lichaam is belangrijk. Ook voor Jood is belangrijk om niet verwaarlozen zijn lichaam. Ja, of denken, ah, het geestelijke is geestelijke. Nee, je moet weten dat de zeven, jouw lichaam, betekent jouw zeven, jouw chagat, je vorativerativerat is echt, staat voor lichaam. Dat je moet weten dat ook, naar buiten jouw uiterlijk lichaam ook moet verzorgd worden Duidelijk. daarom spreek ik ook over over vet vermindering gewoon zonder iedereen moet het weten so, het is niet anders want dat gordel om, dat vette gordel vet gordel om je taille. Om je dat is uh, waar de citra achra van put de gordel daarom, om de taaien dan zit al de gordel dat is net als de citra agra zelf de, de slang die dan om zeg dat, zich omwikkelt uh, kroelt dan om je taai, dat om dan en daarvan eten zij ook dus goed opletten dat ook het lichamelijke in alle opzichten dat jij het lichaam niet verwaarloost. dat jij sporten doet allerlei andere dingen doet maar dat je lichaam blijft overeind en in alle opzichten dat jij je, je lichaam waardeert als een zeer belangrijk iets. En waarom? De schepper is gegeven de drie delen, ook het lichaam, lichaam van een partzuif, maar ook het lichaam, het fysiek lichaam. En ook de neger of iemand die dan dus van de neger breken. dus iemand die dan de aard heeft van dat nehim, van de gam. Moet je dan zich anders voor, opstellen? Hij moet blijven wat hij is. Maar die moet ontwikkelen in zichzelf, jood in zichzelf. Dus zijn hoofd. Maar dat moet met passie gedaan worden. Want zijn, zijn eigenschap, eigenschap is bewegelijkheid en passie. En zijn lichaam moet je ook, uh, zoals Krieg moet je ontwikkelen. Je moet je ook dus zorgen voor goede cultuur uh, en mooie huizen, bezarbehuizingen, et cetera, et cetera. En passie zelf, kijk naar Afrika. Er komt wel moment. Dat ook zij, de laatste, zullen opstaan uit, ja, uit de pijn. Ook zij zullen opstaan. En natuurlijk, het is ook de plicht, al in het algemeen, is de plicht van Jood en Griek van de wereld, om hen, om hen uh, te laten zich ontwikkelen. De? Iedereen begrijpt nu waarom is het zo, waarom is de plicht van die twee andere, andere broeders om aan hen bovendien. Al hoe sneller jij hen tot ontwikkeling brengt, des te sneller komt jouw uh, eigen gmartikoen. Goed onthouden, zonder, zonder Afrika geen, ja Afrika en geen, geen gmartikoen. Geen Martikoen komt zonder mij wij de Afrika helpen als Jood en Griek zullen we helpen hen om zichzelf volledig te ontwikkelen. Dus ook een cultuur, theater, van alles, net zoals hier in Amsterdam. Op hun niveau, op hun niveau moeten we dat doen. Doen we dat niet komt Geen Martikoen. En dat is ook in het, in het bijzondere zo. He? Kijk nou hoe hoe zij diensten doen. Kijk nou hoe zij als christenen in de kerken. Hoe geweldig zij doen. Met passie. Gospel. Kijk, dansend. Zij dansend, Dansend zo. En kijk, zo swingend. En yeah. zingen ze zo so geweldig. Jazz. Maar hoe zij dat dansen. Hoe zij dat. Hoe zij de dienst doen. Op die manier. Het is prachtig om te zien. Maar moet je wel zien dat het. Dat komt omdat dat is hun aard, bewegelijkheid. Kijk nou naar een, naar een zwart jongetje of meisje. Die zijn, die zijn, die zijn nooit rustig. De passie, die passie zit wel daarin. Maar moet, je, maar moet je niet kijken naar neerbuigend, bedoel van binnen jezelf. Kijk nou, doe maar rustig aan. Kijk nou naar, naar die kindertjes, die, naar die blanke kindertjes. Kijk nou hoe die rustig zijn. Hoe, hoe, hoe, hoe dat, ja, maar dan zitten ze ook, dat is hun aard maar ook zitten ze ook daar. Maar, maar ook zij moeten zichzelf ontwikkelen. De passie moet je ontwikkelen. Eigenlijk Al die drie dingen moet elke mens in zichzelf ontwikkelen. Dan, dan komen we tot gemartheid Zowel persoonlijk als um, in het algemeen. Als je zo doet, dan zal je niemand... Uh, niet, op niemand neerbuigen kijken. Als je, je naar elke volk, naar elke mens, zal eens kijken met de ogen, dat jij weet: ah, dan, kijk, hoe? Als je in jezelf alle drie mensen, drie, drie zonen van Noach ontwikkelt, dan zal je herkennen door jouw neger, door jouw eigen neger, zal je dan overeenkomst hebben met de uiterlijke neger, bij de uiterlijke, iedereen begrijpt het, dan heb je, de, dan, heb je dan de overeenkomst naar eigenschappen met de, met de neger, via jouw eigen Nehim. Want dan zal je kijken naar hem, en zal je voelen je eigen passie, je eigen Kelim, die koppige Kelim zijn in jou, van Nehim, net zo goed, en mag die erg moeilijk handelbaar zijn. Dan zal je zien dat ook zij worden ook Gevoed door die, door die uh, passie. Maar aan de andere kant, kijk nou, nou, die Obama. Ook de passie bracht hem ook, brengt hem naar aan de macht. Ik had al lang gezegd dat hij dat heet. Maar ik had gezegd, jullie herinneren jullie? Maar hij komt ook aan de macht door zijn passie. Maar hoe dat doet dit met zijn door zijn passie? Ja? kijk als je met negers praat ook die, dan ook die dans niet zo is dan heeft alles, hij alles in zichzelf echt Afrikaan maar hij heeft in zichzelf ontwikkeld wie? de Griek heeft zich in zichzelf en Joden heeft in zichzelf ontwikkeld als, als neger zijnde duidelijk, dus hij heeft al die andere dingen, componenten in zich ontwikkeld en dan is hij heel op die manier bedoel als mens in deze wereld ik zeg niet over, over het geestelijke. We spreken over de geestelijke heilzijn. Maar ook in onze wereld kan je, moet je ook op dezelfde manier doen. Dan heb je overeenkomst naar regenschappen. Hoe We kan je. Er wordt ook gezegd dat de joden zeg maar, de laatste correctie doen. Maar als, je, als ik het zo hoor, zou ik zeggen juist de negen. Dan, kijk wat je zegt aan de laatste die dan de negen als het ware zou zijn. De diepste correctie doet ze. Um, kijk, er zijn kilim, en er zijn lichten. Goed opletten. Kijk, de vraag was een erg goede vraag. Dat is erg goed om dat after, een beetje af te ronden, maar ik, heb nog, ik ben nog niet te lang niet uit, uitgepraat. Maar, maar een hele goede vraag, kijk, Henk zegt, als het zo is, als ik zo hoor, dan is de, zijn de laatste die dan zullen dan dat de hele alles afmaken, zullen de neger zijn, of de die gam zijn, en niet de Joden. We hebben geleerd dat de Joden zullen dan als allerlaatste zullen dan binnenkomen. als het ware na alle volkeren eerst tot het Heilige hebben gedreven. Uh, dan komen de Joden als laatste dan met een orkest naar binnen. Ja, hoe komt dat? Waarom komt dat? Waarom, hoe komt dat? Hij zegt ja, dat komt. Dan nu zeg je iets anders tegenovergesteld. Dan moet je altijd zien dat er bestaat, we hebben geleerd. Over de, over de tegenovergestelde verhouding tussen lichten en kilim. Joden, welke kilim hebben Joden? Lichtere kilim. Ja, keter, gochma bina. Lichtere kilim. Ja, of niet? Kilim van alleen maar... Alleen maar lichtere kilim van keter, gochma bina. Ja? Goed opletten. De neger en de mens... Die heeft de kilim nehim, de zwaarste kilim. Maar wanneer komen dan de lichten, lichten, de lichten, de laatste dus de lichten, dan de lichten eigenlijk, de laatste lichten, Keter, Chokma en Bina, dus de laatste lichten van Gar, die dat uiteraard komen, de laatste lichten van Gar, komen natuurlijk uiteindelijk uit uit uit uit uit uit uit uit naar welke kilim? Ja, natuurlijk. Kijk, als het gemaakt aan het einde der tijden, de kilim, oké, okay. jij zegt de negers, dus betekent de zwaarste kilim moeten natuurlijk ook nog naar binnen gedreven worden, wat betreft de kilim. Maar wie dan, wie dan, wie dan als laatste komt, zullen dan de uh, ja, de Joden komen dan als laatste. Maar Oké, okay, maar, maar, maar wacht maar even. Maar dan, welke lichten komen dan la, de, als laatste binnen? Die partsoef van de, par de mensheid binnen. De laatste lichten komen natuurlijk de lichten van de Gar. Chokma, ja, ja. dus nee, ja, ja. Neshama, ja, ja. Chaya en Yehida. En ja. de laatste, dus die, de laatste lichten, dus Neshama, de lichten van Gar, komen in de Kilim van. Joden, ja, in de mens, duidelijk, of in de mensheid. Ja. Dus qua lichten, qua lichten dat aangetrokken worden, dat zullen Joden zijn, zie je dat? Maar qua kilim, kilim als laatste, dat zullen dan de negers zijn, de Nehim. Iedereen begrepen nu? Dus qua lichten, inderdaad, dat Joden zullen dan uiteindelijk dan uit... In, like, dan uit uh, uh, Licht jechida zal komen dan uiteindelijk als laatste in de klieketter En of licht Chogma in de kliek Chogma, et cetera. Maar qua kilim, dus kilim, de zwaarste kilim, is de, is de, is de, is de ham. Ja, Iedereen begrijpt het? Daarom. De vrije tijd. Precies, natuurlijk, erg goed gezegd, Dana dan wanneer de neger binnenkomt met zijn kilim, wanneer de neger gaat zijn kilim aansluiten aan de twee broeders, aan Jood en aan de Griek, dan pas komen de lichten bij de Jood binnen, lichten van Gar, lichten van Gochma en de uh, lichten van Jishida, Gaia en Yichida. Iedereen begrijpt het? Dus zonder de kilim van de neger, van de, nef, ne, van de netzer God isod, kan geen licht komen in de kilim van Joden, van Keter, Gochma en Bina. Ja, ik kan ook zeggen dat de Joden zijn hun neger moeten corrigeren. En dan gebeurt het zelf. Dat is, okay, is dan in, in precies. In het bijzondere natuurlijk, Jood moet natuurlijk zijn... Nee, haar Dat is hele, dat is ook de, de strekking de hele strekking van, van het feest. Nu, welke feest? Purim. Purim. Om zijn neger om zijn Haman te corrigeren, nee, corrigeren. Dat is wat mijn volk absoluut niet begrijpt. Als ze eens horen het woord Haman, ja, dan gaan ze trappelen, trappelen. Zijn zo kinderen, zonder Haman kunnen ze niet uitkomen. Begrijpt u dat? Dus zonder Haman in zichzelf te ontwikkelen, dus niet Haman navolgen, maar de kilim van Haman, dus net zo God zoot, kan geen bevrediging komen aan de Jood. Daarom wordt ook gezegd op de Purim, dat de mens moet, de Jood moet dan drinken, betekent gochma ontvangen, veel eten, drinken, maar gochma ontvangen, juist gochma ontvangen, totdat hij geen verschil kent, ziet meer tussen Jood, tussen de Mordecai, Jood, Mordechai en de en ha Haman, de, de boosdoener Haman, dat wil zeggen die Nehim, de, de, de neger uh, Haman. Dat betekent dat Jood in zichzelf dan moet als het ware voelen, zijn Kilim Nehim, dan komt je dan, dat is dan het belangrijkste, belangrijkste feest van de Gmartikoen that is done the podium.